8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Ontploffing bij ElektraBel in Nijmegen. Grieks parlement stemt in met bezuinigingen. Een nieuwe storm treft New York. In Nijmegen is bij energieleverancier ElektraBel een ontploffing geweest... in een ketel van de stroomcentrale. Volgens ElektraBel komt er stoom uit een ketel... die normaal wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken komen rook en vlammen uit het dak van de centrale in Nijmegen. Sinds de ontploffing klinkt een hartzuizend geluid. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Volgens Omroep Gelderland wordt een aantal mensen vermist na de ontploffing. Het is niet duidelijk of het om medewerkers gaat van ElektraBel. Burgernet adviseert mensen in Nijmegen om ramen en deuren gesloten te houden... en de radio en televisie af te stemmen op Omroep Gelderland.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 Veel mensen die al getroffen waren door Sandy... krijgen het opnieuw zwaar te verduren. Sinds Sandy zitten er nog zo'n 650.000 mensen zonder stroom... gevreesd wordt dat dat aantal weer zal oplopen. Veel vluchten naar New York en de omgeving zijn geannuleerd. Het dodental van de aardbeving voor de kust van Guatemala... is opgelopen tot 48, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Het dodental kan nog oplopen... omdat sommige plaatsen van de buitenwereld zijn afgesloten... en nog een aantal mensen wordt vermist.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 Met de actie in Leiden werd een recordbedrag opgehaald... van meer dan 8,5 miljoen euro. Volgende maand staat het glazenhuis van 3FM in Enschede... om enkele dagen actie te voeren met niet-etende discjockeys. De stille ramp waar deze keer geld voor wordt ingezameld is babysterfte. Het weer veel bewolking, vooral in het noorden mogelijk wat regen of motregen... in het zuidwesten vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt een graad of 12. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 250 kilometer file verloopt de ochtendspits wat drukker dan normaal. Dat komt door een aantal ongelukken in de regio's Utrecht en Den Haag. vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 12 kilometer langzaam rijden tussen Naarden en af het Buntschoten. Bij af het Buntschoten stond een vrachtwagen met pech... maar inmiddels zijn alle ook weer open. A12 Den Haag naar Utrecht voor het Netten staat 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A27. Daar staat tussen het Evelingen en knooppunt Rensweer negen kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Ook probleem op de A13 richting Rotterdam is de weg dicht bij Delft door een ongeluk met de motorrijder. Er staat inmiddels 6 kilometer file. Rijdt u nog in de regio Den Haag kunt u het beste de borden Utrecht volgen. U rijdt u over de A12 kunt u bij Gouda keren en daarvan dan over de A20 weer richting Rotterdam rijden. Op de andere rijbaan richting Den Haag daar staat een lange kijkersfile van 10 kilometer. En op de A28, veer richting Zwolle, daar staat er een ongeluk tussen de wijk en Staphorst 5 kilometer.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 En wordt lid voor 12,50 per jaar. Adriaan van Dus. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Ik klik liever. Tikken. Nee, scrollen. Tappen. Swipen. Met Bring It van Vodafone, Imtech en Cisco kiezen uw werknemers zelf met welk device ze werken. Geef ze veilig direct toegang tot uw bedrijfsnetwerk.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, miljoenen Nederlanders gaan erop achteruit... met de huidige kabinetsplannen. Het is de oppositie allemaal veel te onduidelijk. En de regeringspartij VVD is in paniek. Joost Vullings heeft het laatste nieuws. Het Griekse parlement stemt in met weer nieuwe bezuinigingen. Of Griekenland dan nu voorlopig gered is... vragen we hoogleraar Financiële Markten, Arnoud Boot. En Nijmegen werd zojuist wakker met dit lawaai. Man, man, man. Er is iets goed mis bij ElektraBel. Inwoners van Nijmegen wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Na een ontploffing in de centrale van energieleverancier Elektrabel vanochtend. Er zou een ontploffing zijn geweest in een ketel. Onze verslaggever Matthijs Holterop is ter plaatse. Matthijs, wat zie jij? Er komt uh, nog steeds heel veel stoom uit de, de ketel. Uh, als die uh, staat op de plek van ik denk dat die staat, namelijk uh, in het midden van een hele grote uh, vierkante blokkendozige gebouw. Dat ongeveer een verdieping of 6, uh, 7 hoog is, schat ik zo. Uh, dat kolos staat dus uh, flink uh, te dampen en uh, te roken, zo lijkt het wel. Um, wat dat precies is, dat, uh, ja, dat is gewoon niet zo goed te zien. Dat moet uh, later maar even blijken. Mm -hmm. Verder is te zien dat het gebouw uh, flink beschadigd is. Uh, er zijn een aantal ruiten weggeslagen en ook een stuk van de muur van het dak. En, uh, aan de bovenkant van het gebouw is weg. Hier wordt hard gewerkt in de buurt aan uh, de bouw van een nieuwe brug. En... Een van die mensen als vanmorgen aan het werk toen die ontploffing er was, Jan van Heentem. Wat heeft u vanmorgen meegemaakt? Nou, eh, het was een, een ontzettend harde knal. en Net op de weer stort. En toen wij uit ons tankje kwamen, we een hele grote zwarte holok uit, ja, uit het gebouw komen. En toen zijn we maar gevlucht. Ja, dan, uh, een stuk tegen de wind in. Uh, van, van de wind aflopen. Hè. En dan uh, ja, u wist we ook niet precies wat er gebeurd was. En later we van de politie ja, dat dan uh, iets was ontploft binnen in het gebouw. Wat is dat een tentje, zegt u? Wat voor tentje is dat? Ja, dat is gewoon van KPN. We zijn hier een overname aan doen met KPN. Die zijn ook een re reconstructie aan doen hiervoor. En uh, voor die bedrijventreinen. En daar waren wij van, vanmorgen weer heel druk bezig. Een harde klap, zegt u? Dat er een vliegtuig neer wordt. Ja. Nou, dit geluid heeft toch wel iets van een vliegtuig weg, hè? Ja, dit wel, ja. Zo. En, uh, als je zo hoort, dan zo. staan we toch op een hele afstand. Uh, hè? Vervolgens bent u gevlucht, nu staat hij toch weer op. redelijk uh, hele dichtbij, hè, bij, de, bij de centrale. Hoe is dat vanmorgen uh, gegaan? Ja, we zijn uh, een stuk vlug gevlucht. En uh, daar dat stond mee uiteraard, mee politie en zo. En uh, ja, die hebben gewoon gezegd, uh, we willen gewoon even de activiteit stoppen. Tot, tot na de berichten van de brandweer. En uh, ja, uh, daarom staan we te wachten nu gewoon een beetje. Dat is uh, het verhaal van de, eerste, van de mensen die dit klap ook daadwerkelijk hebben gehoord. Ja, Matthijs, het sist eh, nog steeds. Daar bij jou het zuis, dat suizende geluid hoor je dus nog steeds. Dan zie je dus ook eh, die stoom eruit komen. Zie je bijvoorbeeld ook vlammen? Brandt het ook? Nee, ik kan geen uh, vlammen zien vanaf de plek waar ik sta. Dat wil dus niet zeggen dat ze er niet zijn. Maar uh, wat ik zie is wel een hoop uh, stoom. En ja, misschien dat vanaf een andere zijde vlammen wel zijn te zien. Het is wel duidelijk dat er hier een uh, oplossing is geweest... Daarover uh, uh, hoe ik verwijzen om bestaan. Mm. En Omroep Gelderland meldt dat een aantal mensen wordt vermist. Heb jij daar iets over gehoord? Ja, hetzelfde als jullie, uh, dat ik dat ook heb gehoord. Ik weet nog niet op uh, wie zij uh, dat uh, baseren. Ik heb hier ook nog geen voorlichters kunnen spreken. Dus daar is het ook nog even kracht op. Goed. Matthijs, dank voor nu. Uh, intussen proberen wij uiteraard verschillende autoriteiten te bereiken. Ook uh, voorlichten van de uh, energiecentrale van Elektra Zodra we deze mensen te pakken hebben, melden we dat direct... en uh, halen we ze in de uitzending. Blijf luisteren. Twaalf minuten over acht u luistert naar het NOS Radio in journaal. Het Griekse parlement heeft vannacht ingestemd met een nieuw bezuinigingspakket... van nog maar weer eens 13,5 miljard euro. En nu kunnen ze een noodlening van ruim 30 miljard krijgen... van de Europese Unie en het IMF. Daar gaan we over praten met hoogleraar Financiële Markten... aan de Universiteit van Amsterdam, Arnoud Boot. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Boot, waar heeft het Griekse parlement nu eigenlijk ja tegen gezegd? Nou, Het Griekse parlement heeft ja gezegd tegen een nieuwe ronde... van, uh, van hele zware maatregelen... Uh, uh, je, je praat over 13,5 miljard bezuinigen. Uh, dus in de Nederlandse context moet je dat eigenlijk even maal, maal drie doen... Maar als je naar, dus dan, dan, dan heb je het over een 40 miljard. Maar als je kijkt naar wat de maatregelen zijn, eh, dan, dan heb je het over eh, belastingverhogingen. Je hebt het over eh, verhogen van de van de kosten van de gezondheidszorg. Eh, leeftijd van 65 naar 75 jaar en pjoen -gerechte leeftijd, dat lijkt op Nederland. Maar als je naar de, eh, naar de loonkosten kijkt, eh, dan zie je dat daar inmiddels voor hele groepen voor rond de 30% loonsverlagingen afgedwongen zijn. En eh, daar komt dan mogelijk nog een 10%. We zijn bovenop. Ja, dus de Griekse economie of Griekse werkgelegenheid, dat wordt concurrerend. Zeggen, doet de, de regering Samaras er ook koopkrachtplaatjes bij? Nee, dat doen ze niet. Koopkrachtplaatjes in die zin zijn natuurlijk een beetje een luxe probleem. Daar wil ik de onhandige onhandigheid in Nederland... en waarschijnlijk ook onrechtvaardigheid in Nederland... van verschillende maatregelen absoluut niet mee rechtvaardigen. Maar in Griekenland is sprake van dat hele bevolkingsgroepen... op tussen min 30, min 40 procent zitten. Er is sprake van een werkloosheid die ver boven de 25 procent ligt... Dus er is sprake van, uh, ja, van ongelooflijke pijnlijke omstandigheden. Maar met name ook... Uh, en, en daar, uh, daar zit... Uh, kijk, pijn is één ding. Maar rechtvaardigheid is een ander ding. En er zijn natuurlijk hele groepen in de Griekse samenleving... die zich ontrokken hebben en weten te onttrekken door al hun vermogen naar het buitenland te halen... en zelf ook naar het buitenland te gaan... die zich ontrokken hebben aan pijnlijke maatregelen. En onrechtvaardigheid, daar krijg je de grootste opstanden door. Ja, daar komt sociale onrust van. Die is er al, die is er al lange tijd. Die zou ook, uh, nou ja, verder komen. Kunnen... Dat kunnen escaleren natuurlijk. Dat, is, dat houden wij in de gaten met onze correspondent Corny Kees. Is dit ook niet um, op een vrij dramatische manier water naar zee dragen? Want de Grieken houden ook geen geld meer over om uit te geven. U heeft het over nou ja, koopkrachtplaatjes van uh, min 30 procent. Als we het hebben over verlaging van salarissen, werkloosheid die enorm is. Dit, is. dit is funest voor uh, wat voor economische groei die je ooit nog zou willen, toch voor zo'n land? Nou ja, de, de Griekse economie is met een 25% gekrompen. Uh, dat, dat, dat, dat geeft het dus wel aan. Uh, we zitten met Griekenland natuurlijk in een verstrekte, verstrekte padstelling. Mm. Uh, de. Eigenlijk, kijk, wat hoop. Er... Kijk, Griekenland is het, uh, het grote zorgenkindje uh, van het hele eurogebied. Uh, de, de problemen daar uh, zijn uh, vele malen groter dan landen zoals Spanje, waar we ook allerlei zorgen over hebben. Maar um, ja, het probleem waar we in we zitten is dat uh, Griekenland natuurlijk uiteindelijk afhankelijk is van dat de Europartners uh, bereid zijn Griekenland tegemoet te treden. En die Europartners, ik uh, heb het over Duitsland en Nederland dan even, uh, die zijn uh, uiteindelijk pas bereid Griekenland tegemoet te Treden op het moment dat er, dat er enige zekerheid is dat er in Griekenland... Een, eigenlijk een soort uh, ja, basisoverheid is die nou. gewoon belasting in, uh, die uh, waar, dat het land een beetje op een normale manier functioneert. En, en, en zou je ook eh, niet, niet, ondanks dat uh, Griekenland zich in het verleden misdragen heeft... gesjoemeld heeft met cijfers, toch die schulden moeten saneren uiteindelijk? Die schulden die worden uiteindelijk gesaneerd. Okay. Uh, Griekenland heeft inmiddels een schuld van 190% van nationaal inkomen. Uh, dat, dat, dat gaat natuurlijk nog verder stijgen die 190% van nationaal inkomen... wat de projecties, de optimistische projecties... dan ook weer zijn van, van, uh, van IMF en, uh, en, uh, en Europa... die gaat verder stijgen. Die schuld die komt... Uh, kijk, ik ben geen politicus. Ik kan u zeggen, die schuld komt nooit terug. Ja. Uh, het gaat er dus om dat uh, de politici besloten hebben... en daar zijn goede redenen voor... of daar kunnen goede redenen voor zijn... dat uh, Griekenland uh, hoe dan ook uh, in het eurogebied moet blijven. Ja. Maar de, de voorwaarde die men daaraan koppelt... is dat Griekenland eigenlijk een normaal land wordt, uh, dat, dat vergt een, een basisoverheidsapparaat uh, wat wij hier gewend zijn en dat zij daar niet, niet gewend zijn. Zij moeten dus in de tussentijd om onderdeel van de euro... zijn geweldig terug in, in, in levensstandaard. Ja. De, de vraag is of de sociale onrust, uh, dat, uh, of de regering... De, ...de stappen kan maken om daar te komen. En dat is dan uiteindelijk weer afhankelijk van... ...dat in het eurogebied de economische groei terugkomt. Als ja, hier de economische ja. groei terugkomt... ...dan kunnen de regeringsleiders op een gegeven moment... ...kunnen ze ook ruimrachtig zijn eh, richting Griekenland... ...en Griekenland eh, schulden saneren, eh, schulden kwijtschelden... ...Griekenland tegemoetkomen aannemen dat op dat moment er ook een weg vooruit is voor Griekenland en die economische groei en duurzaamheid dat is eigenlijk het grootste probleem. Ik wil u bedanken voor uw analyse. Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam hopen zo iemand van bel te spreken over de explosie in de centrale in Nijmegen. Maar eerst de problemen zo dadelijk bij de VVD. En de problemen op de weg bij de AWB Johnson Hokka. Ja, het is een behoorlijk drukke ochtend, spits door ongelukken. Totale lengte 248 kilometer. Veel vertraging op de A7 Groningen richting Afsluitdijk. Daar staat door een ongeluk tussen Tenje en Knopen de Joude 10 kilometer. Goed nieuws voor het verkeer op de A13 richting Rotterdam. De weg bij Delft is inmiddels weer open gegaan. Er staan nog wel eh, wat behoorlijke files in beide richtingen. En de regio Utrecht, veel druk tot de A12, de komende vanuit Den Haag. Voor Knoop nu net een 12 kilometer, dat komt er een ongeluk op de A27. Daar staan lange files, vanuit Almere naar Utrecht... 14 kilometer tussen Knoopert Almere en Knoopert Eemnes. En vanuit Breda gezien, daar staat 11 kilometer... tussen Knoopert Eveling en Knoop het Rijnzweert. Daar zijn wel inmiddels alle rijstoken weer open. En op de A28, ongeveer richting Zwolle... staat door een ongeluk tussen de wijk en Stapporst 8 kilometer. En bij Stappers zijn drie rijstoken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na een week discussie... Over de inkomenseffecten van het regeerakkoord... kwam het kabinet gisteren over de brug met extra informatie... en wel van het ministerie van Sociale Zaken. De cijfers kwamen van Lodewijk Asscher met een brief in de Tweede Kamer. Maar goed, de onrust werd er niet minder om. Hier de meer, politiek redacteur Joost Vullings. Want, Joost, um, het blijkt uit die cijfers... dat uh, nou een aantal groepen er toch flink op achteruit gaat. Rond de 6 procent. Um, wij hebben Hanel Zijlstra in de uitzending gehad. Die zei, als het meer dan 4 wordt, dan uh, moet er wat gebeuren... Hoe kan dit nou? Ja, laten we eerst eens even kijken wie die mensen zijn... die die, die 6% erop achteruit gaan de komende mm. jaren. Dan hebben we het over twee keer modaal met kinderen. Een alleenstaande met twee keer modaal. Nou goed, dat zijn nog mensen die aardig verdienen maar doorgaans wel mensen met hoge kosten, maar ook een bijstandsmoeder... en iemand met een AOW plus een aanvullend pensioen van rond de 10.000 euro... dat zijn allemaal groepen, dus vier groepen, die uh, ja, 6% erop achteruit gaan. En er zijn ook nog echt wel uh, meer dan 200.000 mensen... die er 10% of meer op achteruit gaan. Nou ja, dan hoe kan dat? Kijk, die inkomensplaatjes die gisteren gepresenteerd zijn... zijn niet alleen de effecten van het uh, regeerakkoord in verwerkt... maar ook de effecten van het Koendersrekord. Kijk, een voorbeeld, in het Koenensakkoord zit een forse bezuiniging op de kinderopvangtoeslag. Dat gaat pas 1 januari in. Nou ja, formeel heeft dit kabinet er niets mee te maken. Maar ja, dat maakt de pijn in de portemonnee er natuurlijk niet minder om. Kijk, zelfs als het kabinet uh, de garantie van maximaal 4% koopkrachtverlies door zijn eigen beleid waarmaakt... gaan mensen in werkelijkheid er meer op achteruit, omdat bezuinigingen uit het verleden nog uitgevoerd moeten worden. Ja. Dit klinkt nog niet echt als uh, nivelleren, Joost. Wie gaat er op vooruit? Nou, nou ja, er zijn ook zeker mensen die er vooruit... mensen op het minimumloon, die gaan er 2,25% op vooruit. En mensen met een modaal inkomen, dus zo rond de 33.000 euro per jaar... die gaan er 2% op vooruit. Nou ja, daar zit de winst dan voor de Partij van de Arbeid. Ja. Maar ook daar doet het pijn, want de sociale men, eh, minima... dus de mensen in de bijstand gaan er tussen de 3 en 5% erop achteruit. Nou ja, overigens gaan al die percentages over 2017. Het inkomensverlies is niet in één keer, maar telt langzaam op... En nou ja, zoals je al zei, de minister van Sociale Zaken Ascher, schrijft in die brief gisteren aan de Kamer... dat deze koopkrachtontwikkeling erg gevoelig is voor macro-economische ontwikkelingen. Met andere woorden, 2017 is ver weg en als de economie harder groeit dan verwacht... dan wordt het allemaal een stuk beter, maar als het tegen zit, ja. dan wordt het dus ook weer een stuk ja. slechter. Dus ja... Wat kunnen we daarmee? Uh, hij heeft er wel gelijk in, maar in welke kant het op gaat weten we natuurlijk niet. Overigens uh, eindigt de brief van Archer ook met een poging tot geruststelling. Hij zegt het regeerakkoord is niet het eindpunt, maar het beginpunt. Voornemens moeten nog uitgewerkt worden. En de laatste woorden zijn... we zullen goed luisteren naar geluiden uit de samenleving. Ja, nou, ze kunnen luisteren tot z'n onzegen volgens mij. Want er moet uiteindelijk uh, bezuinigd worden. Hè? Dat is ook een uitgangspunt van dit kabinet. Uh, de, de, de staatsbegroting moet op orde komen. Uh, nou, nou zie ik toch allerlei mensen uitspraken doen... als uh, er zal gerepareerd moeten worden. Zelstra zei het al, uh, Diederik Samson zegt... wij gaan bijstandsmoeders niet uh, op de min zetten. En ook uh, min 6% voor alleenverdieners met twee keer modaal. Daar moeten we wat aan doen. Waar halen ze het geld vandaan? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Want je, je snapt wel dat je... je kan voor andere bezuinigingen kiezen, andere maatregelen... en je kan die verdeling iets anders maken. Maar laten we wel wezen, er is gewoon echt een brede consensus... in onze nationale politiek. Die wil dat dat begrotingstekort snel teruggedrongen wordt. Dat we niet meer ieder jaar geld hoeven bij te lenen als overheid. Goed, dan zijn er partijen als de SP en de PVV... die wel uh, zeggen echt minder willen bezuinigen dan de partijen die nu regeren. Maar heel veel partijen in de oppositie... willen dit soort bedragen ook uh, gewoon uh, gaan bezuinigen. Ja, en als dit, dit kabinet klaar is in 2017... stel dat ze de eindstreep halen... dan is er sinds 2010 voor 42 miljard euro... aan bezuinigingen en belastingverhogingen doorgevoerd... En dat is echt een enorm bedrag. En mm. kijk, Rutte 1 is in 2010 begonnen met bezuinigingen. En die maatregelen, plus die van het Koenloes-akkoord en wat er nog komen gaat, dat begint natuurlijk steeds meer op te tellen. Dus het is natuurlijk aan de andere kant ook wel een beetje een illusie... om te denken dat dat allemaal zonder pijn kan. Uh, ja, een andere pijnverdeling is mogelijk. Maar ja, 42 miljard mensen, dat is echt een enorm bedrag... Dus ja, ik, ik, sommige groepen zullen gewoon echt hard geraakt worden. En dat is nou eenmaal de consequentie van, van die verkiezingsslogan. We willen de schuld niet doorschuiven naar de toekomst. Tja, zo is dat. Joost ja, Vullings, dank je wel weer. heeft het gehoord, er was een ontploffing eerder vanochtend... bij de energie-elektriciteitscentrale van Electrabel in Nijmegen. En nu horen de Nijmegenaren een sissend suizend geluid. Stefan Wesseling van Electrabel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? De, er is vanochtend, uh, vanochtend vroeg is er ontploft geweest in onze centrale in, uh, in Gelderland, in Nijmegen. Uh, Daarbij is een uh, gat geslagen in een van de, van de stoomketels. En daar komt nu onder hoge druk, komt daar uh, stoom uit. Wat gepaard gaat met inderdaad een uh, hele, hoop, uh, hele hoop lawaai. En ja, we zijn nu na de onderzoek aan het doen om te kijken wat er gebeurd is. Dus ik heb nu geen nadere informatie over, uh, over de omstandigheden waaronder dit gebeurd is. Maar het is in ieder geval het lawaai komt in ieder geval van stoom die onder hoge druk ontsnapt uit de ketel. Oké, okay, meneer Besselink, um, u zegt er is een gat geslagen in de ketel. Wij horen van verschillende ooggetuigen um, en ook van onze verslaggever ter plaatse dat er uh, ook een gat zit in het gebouw. Klopt dat? Ja, klopt. En daardoor, uh, door het gat die in de ketel is geslagen, ontstapt de, de stoom die in de ketel zit. En het gaat met, uh, ja, je moet zien dat ze, dat ze gaat onder hoge druk. Mm -hmm. uh, de elektriciteitscentrale die werkt zo dat de brandstof wordt omgezet in stoom. En die stoom maakt de elektriciteit aan. Nu, de, door die ontplotting is er een gat geslagen in, uh, in een van de ketels. En ontstapt daar uh, stoom onder hoge druk. Wat inderdaad met een uh, ongelooflijk uh, lawaai gepaard gaat. Mm -hmm. Meneer Wesseling, zijn er slachtoffers gevallen? Daar kan ik op dit, moment nog geen, uh, we op dit moment nog geen informatie over. dus het crisisteam is daar uh, aan het werk en we zijn volop op zoek naar, de, naar de informatie over, over slachtoffers en over stoffen, waar ook veel vragen over komen. Daar kan ik op dit moment nog geen informatie over geven. Maar waren er wel mensen in het gebouw en zijn die inderdaad zoals er meldingen binnenkomen vermist? Daar heb ik op dit moment geen informatie over, dus daar kan ik nog, uh, nog niks over uh, vertellen. U weet niet of er mensen in het gebouw waren? Nee, op dit moment heb ik daar nog, uh, nog geen informatie over beschikbaar. We Werken mensen afslagen. vroeg bij Electrabel? Bijvoorbeeld ochtends? Om zeven uur? Ja, ik normaal gesproken? Geen, ja, ik kan daar geen uitspraak over doen. Ik weet dat op dit moment uh, simpelweg niet. Maar, wacht even meneer Wesseling, u weet toch wel of er s'nachts bijvoorbeeld gewerkt wordt bij Electrabel? Of er mensen in gebouwen zijn normaal gesproken? Ik weet niet of op de locatie waar het plaatsvond of daar mensen te plekken waren. Dat is nu even de vraag. En daar zijn we, nou ja, vindt nu onderzoek plaats om te kijken of dat het geval is geweest. Okay. We krijgen ook um, berichten binnen dat gemeld wordt dat mensen nu ramen en duren gesloten moeten houden. Burgernet adviseert dat mensen um, in een om Nijmegen. Is er gevaar voor de omgeving? ja, daar kan, uh, kan ik op dit moment nog geen uitspraak over doen. Zoals ik zei, we zijn, we zijn al nader op zoek naar informatie. Bijvoorbeeld over uh, of er stof ontsnapt zijn en over de persoonlijke slachtoffers. Ik heb daar nu nog geen informatie over. Het schijnt ook een beetje raar te ruiken. Klopt dat? Ruikt u dat zelf ook? Ik ben, ik ben niet ter plekke. Oké, dat is lastig voor ja. u. <laughs> ja, klopt. Heeft het gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening in en rond Nijmegen? Um, weet ik op dit moment niet. Het is wel zo dat er natuurlijk in Nederland uh, ruim voldoende centrales beschikbaar zijn. Dus als deze centrale uitvalt, kan ongetwijfeld een andere centrale dat overnemen. Maar ik weet niet of dat gepaard is gegaan met een, uh, met een korte uitval in nee, Eindhoven. Dat weet ik op dit moment niet. Goed. Stefan Wesseling van Elektra Hartelijk dank dat u ons zo snel te woord wilde staan. We horen graag van u als u meer nieuws heeft. Het is bijna half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Um, nou ja, even is er vandaag wethouder en Tweede Kamerlid tegelijk. Sultan Gunnar Gezer uit Uden is een van de tien nieuwe Kamerleden. Omdat de anderen zijn doorgeschoven naar vak K, naar het kabinet. U weet het. Um, van de B van de A natuurlijk zit in het kabinet. Meino Remmers um, sprak de wethouder en het Tweede Kamerlid vlak voor haar vertrek naar Den Haag. Iets lichter blauw dan de kamerstoeltjes... Uw dress. Dat klopt, dat heeft u goed gezien. Ja, maar wel over nagedacht van... wat doe ik vandaag op deze belangrijke dag precies aan? Ja, natuurlijk. Het kan toch niet anders zijn... dat je daar goed over nadenkt. Ik dacht, het kleurt mooi bij met de mooie blauwe stoelen. Ik ga eventjes terug naar... wanneer was het ook weer? 2006, meen ik. Toen is er iets, uh, iets gebeurd in Uden... waarmee Uden wereldnieuws werd. Er is hier toen een brand gesticht op de b Dat was vlak na de moord op uh, Theo van Gogh. Dat haalde geloof ik zelfs CNN. Dat kunt u zich nog goed herinneren, denk ik. Hè? Want u was toen net in de politiek actief. Ik kan me dat ontzettend goed herinneren. Uh, het was niet 2006, maar 2004. Ja, je, kijk, 2004 was het, jaar. Ja. Ik zat in de gemeenteraad. Uh, en ik heb het van heel dichtbij, heel identisch beleefd meegemaakt. Ja. Omdat de afgebrande school ook hier in de buurt uh, staat van mijn huis. En u kent veel mensen, want u bent zelf van Turkse achtergrond... Dat klopt ook. Er gingen toen verhalen van het is een aanslag, uh, rechtsextreem. Uh, nou, het, het, het, het, het, het gonsde echt door Nederland toen, ja. ook al uh, omdat Theo van Gogh was vermoord. En daar hebt u een, een belangrijke rol in gespeeld toen. Ik heb met heleboel andere mensen daar inderdaad een belangrijke rol in gespeeld... om vooral ook te voorkomen door heel veel te praten met de Turkse gemeenschap... Turkse jongeren vooral, die zich vrij snel wilden laten leiden door emoties... Uh, om, om toch te gemoederen, uh, uh, uh, te sussen en ook rust te bewaren... Ja. en daarmee verdere escalatie te voorkomen. Nou, dat kan dan misschien nog van pas komen in de Tweede Kamer. Nou, ik denk dat ik daarvoor wel een aantal uh, eigenschappen inmiddels uh, heb... Waarmee ik denk ik wel, wat ik wel hard nodig kan hebben in Den Haag. Ja, u, hebt, uh, u, hebt nu, u bent nu wethouder van Sociale Zaken. Uh, dat zou u het liefst natuurlijk ook in de Kamer doen. Maar ja, portefeuilles moeten opnieuw verdeeld worden. Het is nog niet helemaal bekend wat het gaat worden. Ja, misschien wordt het wel de zorg, hè. Ook heel mooi. En, ja. ja, en er staat enorm veel te gebeuren in de zorg. Precies, en uh, ook daar is een beetje een veenbrandje gaande met de VVD samen natuurlijk. Ja, dat stukje eh, zorg, eh, inkomensafhankelijke zorgpremie heeft u dan over. Ja. Maar zorg is ook een hele brede portefeuille. Ja, maar die zorgpremie, dat wordt nog wat. Want bij de VVD, eh, daar, nou, daar smult het hè, behoorlijk. Ja, het is ontzettend jammer dat er natuurlijk ook eh, nu zoveel commotie over is ontstaan. Omdat er een heleboel dingen niet meteen helder kon gemaakt ja. worden. Bent u bang dat... Kijk, de Uderse politiek is toch heel wat anders dan de Haagse slangenkuil, wordt wel eens gezegd. Hebben u zich daar een beetje op voorbereid? Dat realiseer ik me tegen niet zozeer omdat het om een slangenkuil zelf gaat, maar omdat het op politiek is op een totaal andere niveau. Natuurlijk heb ik me een beetje voorbereid door heel veel te praten met mensen die al daar heel veel ervaring in hebben. Ja, ik bent al een paar keer op en neer geweest, hè? Ja, ik ben al verschillende keren op en neer geweest. Kamerpasje ook... al opgehaald? Kamerbastje heb ik al en daar maak ik al gebruik van. Het geeft wel, moet ik zeggen, wel toch een apart gevoel... dat je met je eigen pasje binnen mag komen. Wordt het pendelen tussen Uden en Den Haag... of gaat u een tweede appartementje nemen of wordt het Den Haag? Ik laat alles rustig over me heen komen. Ik probeer rustig op mijn gemak in ritme te komen. Uh, probeer zoveel mogelijk ook op en neer te rijden. En dan kijk ik wel of het echt nodig is om daar ook bijvoorbeeld een fletje te kuren. Ik ga het goed in de gaten houden of een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 Ontploffing in elektriciteitscentrale in Nijmegen en Grieken stemmen voor nieuw bezuinigingspakket. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. In de elektriciteitscentrale van Electrabel in Nijmegen is vanochtend een ontploffing geweest. Een stoomketel die wordt gebruikt bij het opwekken van elektriciteit is ontploft. Daarbij is de zijkant van de centrale weggeblazen. Nu komt er rook of stoom uit het dak van het gebouw in Nijmegen. Deze ooggetuige was vlakbij de centrale aan het werk toen de boel ontplofte. Het was een, een ontzettend harde knal. En net, net of er een vliegtuig iets stort. En toen wij uit ons tentje kwamen, we een hele grote zwarte wolk uit, uit het gebouw komen. En toen zijn we maar gevlucht. Van, van de wind aflopen. Hè? En dan wisten uh, ja, je ook niet precies wat er gebeurd was. En later hoorden we van de politie ja, dat dan uh, iets was ontploft binnen in het gebouw. Sinds de ontploffing bij Electrabel in Nijmegen klinkt er ook een hard geluid, zegt verslaggever Matthijs Holtrop. Maar misschien kan je ook het geluid horen wat er vanaf komt. Het is een herrie dat toch het meest denken aan een grote jumbojet die opeens bij in de achtertuin stationair staat te draaien en wacht tot ik kan opstijgen. Volgens Omroep Gelderland wordt een aantal mensen vermist, maar politie of een woordvoerder van de centrale zelf konden dat niet bevestigen. Hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Verder worden bedrijven in de omgeving ontruimd... en wordt mensen in Nijmegen geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Zometeen, na de reclame, bellen we opnieuw met verslaggever Matthijs Holtrop. Een meerderheid in het parlement van Griekenland is akkoord gegaan... met het bezuinigingspakket van premier Samaras. Dit keer 13,5 miljard euro. De regering wist de bezuinigingen nip door het parlement te loodsen. 300 parlementsleden waren er...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 Betogers demonstreerden gisteren de hele dag voor het parlementsgebouw in Athene. Politie zette traangas en waterkanonnen in toen betogers begonnen te gooien met vuurwerk, molotovcocktails cocktails en stenen. De basisverzekering van zorgverzekeraar CZ daalt volgend jaar licht. 2,20 euro per maand goedkoper wordt die. De aanvullende verzekering blijft gelijk.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 Soms is er noodhulp verleend in de vorm van voedsel voor een maand of twee. Uh, psychosociale bijstand is er verleend. Medische zorg is al, is al ontvangen door vrouwen. Dus ongelooflijk veel uh, werk gezet voor die 8,8 miljoen die wij vorig jaar hebben opgehaald. Ook leverde het Rode Kruis gereedschappen of grondstoffen. zodat mensen zelf voor een inkomen konden gaan zorgen. Volgende maand dan staat het Glazen Huis van 3FM in Enschede. om na enkele dagen actie te voeren met disjoggies op louter groente- en vruchtensapjes. De stille ramp waar deze keer geld voor wordt ingezameld is babysterfte. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land valt plaatselijk motregen. De temperatuur ligt rond 9 graden in het binnenland en rond 11 graden vlak aan zee. Het waait flink. In het binnenland is de wind zuidwestelijk en meest matig. Aan zee is de wind meer westelijk en vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 of 6.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 Na het weekend blijft het voorlopig vrij zacht en licht wisselvallig herfstweer met middagtemperaturen rond of iets boven de 10 graden en in de nachten temperaturen tussen 5 en 8 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 282 kilometer file verloopt de ochtendspits drukker dan normaal. Het heeft te maken met een aantal ongelukken. Vooral bij Utrecht. Daar staat bijvoorbeeld richting Den Haag. Bij Wallingsveen 5 kilometer een ongeluk. Andere kant op richting Utrecht. Daar staat een Woer en Knoop, nu net een 10 kilometer. Dat komt door probleem op de A27. Vanuit Breda richting Utrecht staat 8 kilometer bij Houten. De rijstokken zijn inmiddels wel weer vrij. Vanuit Almere komende. Daar staan 15 kilometer langzaam rijden tussen Knoop Almere en Knoopend Eemnes. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is het erg druk. 12 kilometer langzaam rijden tussen Gooimeer en Eembrugge. Op de A7 Groningen richting Afsluitdijk. Daar staat 15 kilometer tussen Beetserswag en Knoopend door een ongeluk. Bij Knoopend Joure is alleen de vluchtstrook open. En op de A28 Hogeveen richting Zwolle. Daar staat tussen Knoopend Hogeveen en Stapporst 10 kilometer na een ongeluk. Ook daar is alleen de vluchtstrook open. Heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A32... vanuit Heerenveen richting Meppel.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 Goedemorgen, het is uh, tien minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Maar snel weer naar Nijmegen waar in de centrale van Electrabel vanochtend een ontploffing is geweest. Verslaggever Mathijs Holtrop is daar in de buurt. Mathijs, uh, wat kun je vertellen over de schade aan de gebouwen? Ja, het is inmiddels licht geworden en uh, het geluid is ook wel minder. Uh, dus dat is in ieder geval goed nieuws. Ik ben inmiddels om de centrale heen gereden... en ik kan zien dat echt een uh, groot stuk is weggeslagen van uh, de muur... Vrij hoog in het gebouw, dus tegen het dak aan. Ook is daaronder een hoop glas weggeslagen. En er komt nog steeds stoom uit. Al is het dus wel iets minder dan, uh, dan aan het begin van de ochtend. Het gebeurde om iets over zeven, waarschijnlijk 1 of twee minuten over zeven. En meneer Van Wijk zat daarbij in een kraan. Wat heeft u meegemaakt vanmorgen? Gigantische knal, heel veel rookontwikkeling. En we volgen ze geluid of dat er een staaljager uh, naast je uh, aan het opstijgen is. Uh, Zo'n uh, gevoel was het dus zat mooi hoog in een, uh, in een kraan, kon je ook meteen zien wat er aan de hand was? Nou, ik kon het niet helemaal goed zien, maar uh, het kon maar niet anders of ze centrale die was ontloppt, naar mijn gevoel, dus uh, ja, die veronderstelling die klopte wel. Uh. Kijk je ook of er nog mensen binnen waren op dat moment? Ik heb net van iemand gehoord, die heeft naar stage gelopen en die dacht dat er normaal vijf mensen uh, aanwezig zouden zijn in het pand, maar of die precies op die plaats waren, dat is niet bekend. Maar... Uh, normaal uh, zouden er vijf mensen oh, weet ik, moeten zijn. Dan is ook nog 7 uur met de 105 Ik van u dat er dan wisseling uh, verwachten. Nou, uh, oh, dat heb ik ook maar gehoord. Als dat allemaal klopt, bij iemand dat zij die man in ieder geval. Dan, uh... Nou, dat zal dan later blijken. Iemand anders die praktisch naast het centrale woont. Road... Uh, wat is uw naam? Mijn naam is Liebos. Hoe uh, heeft u deze klap vanmorgen meegekregen? Laat ik het trillen in bed. Ja, ik was net een paar minuten wakker en uh, ja, een enorme dreunen, enkele minuten na zeven. En het hele gebouw stond te schudden. Uh, ja, ik ben direct gaan kijken en uh, ja, een enorme ravage natuurlijk. Uh, een hele hoop stomen en een herrie alsof de honderd stralenjagen zo overkwamen. Het was ook al een een golf vanmorgen, wat merkte u daarvan van die klapveld? Ja, het hele gebouw stond te trillen, uh, uh, mijn boek donderde van mijn uh, nachtkastje af. Het uh, was echt een enorme trilling. Ja, het is gewoon een hele rare gewaarwording uh, als je net wakker bent. Ik hoorde u net zeggen dat u misschien wel mensen kent die daar, die daar werken. Heeft u al iets van hen gehoord? Nee, nee, nog niet. Ik heb wel gehoord dat er een paar mensen vermist uh, werden. Ja, ik had een paar jongens die daar regelmatig uh, aan de slag zijn. Ja, is toch veel. Je wilt toch wel graag weten of die uh, mensen het goed maken natuurlijk. Maar ik heb nog niks gehoord uh, van slachtoffers of dat soort dingen. Je zit nou op het fietsen. je dus bent bij de centrale in de buurt geweest. Je hebt kunnen kijken. Hoe ziet het daar om uit? Hoe ziet het daar uit bij de centrale? Nou, Je ziet eigenlijk vrij weinig. Ja, het enige wat je ziet is een uh, heel groot gapend gat aan uh, de zijkant, uh, zo groot als een huis. En ja, voor de rest, uh, onder de centrale heen zie je niet zo heel veel. Nee. Ja, ik natuurlijk. Ja, enorm uh, veel zwaarletjes, ambulances en dergelijke, ja. Maar ik heb nog niet uh, ambulances bij de hoofdpoera zien wegknallen, uh, dus ik hoop dat dat allemaal meevalt. Ja, het is nog even uh, afwachten of ook de informatie die we hier, dus hier van de mensen in de buurt horen, of die ook kunnen checken of er mensen worden vermist, dat is nog niet uh, duidelijk te zeggen. en ook. Ja, hoe die centrale, die ketel heeft kunnen ontploffen... daar is er ook nog geen duidelijkheid over. Maar hij is ook, ja. Bij de centrale van ElektraBel. Goed. nou En zojuist echt net komt het bericht binnen... dat er geen gewonden zijn, um, geen slachtoffers, ook geen vermisten. Dat meldt uh, de gemeente Nijmegen. Dus dat is het goede nieuws rond de ontploffing bij ElektraBel in Nijmegen. Bijna kwart voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nijntje-tekenaar Dick Bruna moet de gemeente Utrecht van het wildplassen afhelpen. Speciaal voor de gemeente tekende Dick Bruna een plassend mannetje... dat boven alle openbare urinoirs in de stad komt te staan. De gemeente van Utrecht, Aleid Wolse. goedemorgen. Goedemorgen. Het kon niet Nijntje worden? Nee, Nijntje kon het niet worden. Dat uh, was toch uh, lastig. Het moest, moest echt een goede illustratie worden... Die precies aangeeft uh, dat er inderdaad ook op een openbare toilet gaat waar je uh, naartoe kunt. Wat, wat goed aangeeft waar die ook precies staat. En dat is wat dit, deze illustratie, dat staat beter voor dan uh, Nijntje. Dan Nijntje gebruiken we trouwens wel in de stad bij een verkeerslicht. Ja, bij het stoplicht, hè? voetgangers overgaan. Ja, toch. ik ja. bent goed geïnformeerd, ja. Ja, ja, ja waar een klein Nijntje op staat. Maar Nijntje, daar is hij heel precies mee, denkt Bruna natuurlijk. En Nijntje plast niet zomaar. Ja, Nijntje is die echt heel, heel precies mee. Dat is, echt, uh, dat is natuurlijk zo wereldberoemd. Uh, die gaat niet zomaar uh, in de stad... Op een illustratie staan plassen. Nee, dat zou hij niet goed vinden. <laughs> Even de illustratie die nu gebruikt is. We, wij hebben het over een mannetje dat staat te plassen. Dat is de exacte omschrijving. Kun hem het verder omschrijven? Ja het, is echt een, ja, het is heel lastig te omschrijven. Het is echt een, een, een plassend mannetje, zoals het dan heet. Of misschien... zijn bruna's? Van, je, het is echt een authentieke Bruna. Dus als, ik denk dat iedere bezoeker van de stad, die, uh, ja, bijna iedereen kent Dick Bruna. Met primaire kleuren waarschijnlijk. Uh, ja, en je herkent het onmiddellijk. Primaire kleuren, mooi, uh, mooi uh, uitgetekend. En een typische, uh, ja, het is heel lastig te beschrijven. Zo uniek is het, maar zo'n mm. groot hoofd en een, een staand poppetje. En het is echt iedereen, uh, je herkent het ook onmiddellijk. Als zijnde afkomstig van Dick Bruna. Er is geen twijfel over mogelijk. En een boogje, neem ik aan. Lastigend. En een klein boogje, een mannetje ja. pis. Ja, juist. En het komt dus boven alle urinoirs en uh, plaskruisen, hè, geloof ik. Hoe heet dat? Ja, we hebben in de stad hebben we openbare toiletten. En we, en we hebben aanvullend wat speciale. Die zijn onmiddellijk herkenbaar zo natuurlijk. Zo'n zuil is dat, hè? Oh ja. Ja, het is, we hebben gewoon de normale openbare toiletten. Die zijn onmiddellijk als zodanig herkenbaar. Maar er zijn ook speciale plaszuilen voor, voor mannen. Dat is in het kader van de afspraak die we hebben met de horeca. In het kader van het veilig uitgaan. Uh, gasvrije stad willen we zijn, Dan hebben we allerlei afspraken met de horeca... maar ook uh, creëren van voldoende toiletvoorzieningen in de stad. En met name deze voorzieningen, die zijn wat donker, die vallen wat weg tegen de achtergrond... en zijn daardoor wat moeilijk herkenbaar. En dat bracht uh, de mensen op het idee, nou maken nou iets heel speciaals van, iets unieks... wat ook de stad gezellig en mooi maakt. Ze zijn ook verlicht en breng dat aan boven deze urinoirs... wat iedereen die onmiddellijk kan herkennen van oh, daar moet ik zijn om te voorkomen dat er te veel wild wordt geplast, ja. zoals ze mooi heet. Dus dit moet men lokken? Dit. dit moet men lokken, ja. Dat is ook wel heel goed dat dat gebeurt. En het, en het versiert ook de stad. Hè. We hebben veel afspraken met de horeca om uh, nou, de, de stad gasvrij, uh, gezellig uh, en mooi te maken. Uh, en dat, dat past ook bij dat je dit soort hmm. ook een beetje kleur geeft of een beetje bijzonder maakt. En dat mensen ook onmiddellijk kunnen zien, hé, hey, daar moet je zijn voor een uh, openbaar toilet. Want er wordt wel eens, in alle eerlijkheid, geklaagd omdat deze wat donker zijn. Wat wegvallen tegen de achtergrond. Hey, ik nu, weet niet precies waar die waar Maar die stond, nu licht dus. en vrolijk. Zeker. Meneer Wolsen, hartelijk dank. Zeer graag gedaan. Goedemorgen. Dag. En dat moet jou en je plaskruis lokken dan, hè? dat is het idee, geloof ik. Nou goed. Ik ben wel geïnteresseerd in dat vergundetje, ja, want ik kan het dan niet vinden. Alle commotie rond de VVD en de kritiek op het regeerakkoord. Dat lijkt oneindig, het gaat maar door een diepe crisis in de partij... en heel weinig vertrouwen in het nieuwe kabinet of de premier. Tot gevolg. Zometeen meteen uitgebreid, onze eigen sprekers van Meent en Linschoten. Eerst. Bij de verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de weg. Op 7 kilometer na staat er 300 kilometer. Komt er een aantal ongelukken. Een paar uitschieters op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 15 kilometer tussen Gooimeer en Eembrugge. En op de A7 Groningen richting Afsluitdijk. Zat ook 15 kilometer voor knoopend een ongeluk Daar zijn inmiddels wel alle rijstroken weer open. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. 15 kilometer nog tussen knooppunt Almere en knooppunt Eemnes. En op de A28 Hogeveen richting Zwolle. Daar staat 14 kilometer tussen Zuidwold en Stappers door een ongeluk. Bij Stappers is alleen de ook open. heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A32 Heerenveen richting Meppel. Daar staat tussen Steenwijk Zuid en knooppunt Langhorst 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Frankrijk gaat, net als bijvoorbeeld Nederland en België, het homohuwelijk legaliseren. Het was een verkiezingsbelofte van de socialistische president Hollande. En die is nu ingelost met een wetsvoorstel. Maar het verzet is groot. Duizenden Franse burgemeesters zijn er tegen en zeggen homo's en lesbiennes niet te zullen trouwen, merkt de correspondent Frank Renaud. De rechtse oppositie in Frankrijk is duidelijk. Ik appel solennellement François Hollande. om een nieuwe nouvelle te l'examen de examen van deze tekst in het Conseil des Ministres. President Hollande moet de legalisering van het homohuwelijk uitstellen. De Franse bischoppen zijn ook duidelijk. Ik pose de vraag: waarom moet il een un bouleversement doen? Une minorité, bien sûr, infiniment mais qui pas si veut bien le dire. Waarom moet de hele Franse wetgeving op zijn kop voor een minderheid in de samenleving? Aardige mensen hoor, homo's. Maar het gaat echt maar om een hele kleine groep, al dus de bischoppen. En de Franse burgemeesters die hebben zich ook al uitgesproken. Het huwelijk moet iets blijven van man en vrouw. En dat zullen de burgemeesters verdedigen. Frankrijk voert volop discussie deze dagen over het homohuwelijk. De socialistische president François Hollande gaat het homohuwelijk legaliseren, maar het verzet is groot. Tegelijk zijn de Fransen zelf er in meerderheid voor. 58% van de bevolking vindt dat homo's en lesbiennes ook mogen trouwen. En de homo's zelf? Ik m'appelle Fabrice, j'ai 43 jaar. Nicolas, 46 ans. Fabrice, 43 jaar. En Nicolas, 46 jaar. Zijn al 16 jaar samen. En zodra de nieuwe wet is aangenomen, gaan zij trouwen. Moi, je rêve d'un mariage très républicain. Je rêve d'aller à la mairie et que madame le maire, avec son écharpe tricolore, nous marie. Ik droom van een traditioneel Frans huwelijk, zegt Nicolas. Met onze eigen burgemeester die haar sjerp draagt met de Franse driekleur. En ons dan in de echt verbindt in de grote zaal van het gemeentehuis. Oui, il y a un aspect politique. Il y a le fait de. Ons huwelijk heeft ook een politiek tintje, zegt Fabrice. Want het is een signaal aan de samenleving dat het huwelijk als instituut is veranderd. Het is niet meer iets alleen van man en vrouw. En dat is precies wat veel Franse burgemeesters, meestal met een rechtse politieke kleur, Zit. Het huwelijk is de start van een familie. en gaat dus ook over ouderlijke zeggenschap, zegt burgemeester Frank Meijer, die ook woordvoerder is van een club van zo'n 12.000 verontruste burgemeesters. Wij vinden dat een kind een vader en een moeder nodig heeft. Dat staat ook niet voor niks in de huidige wet, zegt burgemeester Meijer. In zijn gemeente zullen hij en zijn wethouders dan ook geen homohuwelijken inzegenen. De meningsverschillen over het homohuwelijk zijn nu te groot... zegt Jean-François Copé van de rechtse oppositiepartij UMP. De wet moet daarom worden uitgesteld, vindt hij. Met één pennestreek worden de woorden vader en moeder uit de wet geschrapt... en vervangen door ouder A en ouder B... Zegt Copé. En dat kan je niet zomaar doen als regering, vindt hij, zonder grondig debat. Maar Eén Franse burgemeester trekt zich daar helemaal niets van aan. De socialiste Desiree Duhem gaat aanstaande zaterdag in haar Noord-Franse stad Ante twee vrouwen in de echt verbinden. Twee jonge vrouwen in onze stad houden van elkaar en willen zich verbinden, zegt de burgemeester. Daarom doe ik mee, zelfs als het illegaal is omdat het parlement er nog niet eens over heeft gestemd. Het huwelijk, zegt de burgemeester, is er om de liefde van twee mensen te bezegelen. Ook van homo's en lesbiennes. Uh, voilà. Begin volgend jaar buigt het parlement zich over deze zaken. Nadat alles doorgaat, kunnen Franse homo's. en dan in de zomer van 2013 elkaar officieel het jaarwoord geven. Acht minuten voor negen is het, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar de onrust rond het nieuwe kabinet. Rutte 2, het houdt aan. De debat over het regeerakkoord dat vandaag in de Tweede Kamer gehouden zou worden... is inmiddels uitgesteld. En de achterban de eerste Kamerfractie van de VVD... zijn op zijn zacht gezegd ernstig ontstemd over de zorgplannen van het kabinet. Tijdens de formatie en bij het akkoord... spraken we eerder met ervaringsdeskundige Robin Linschoten... staatssecretaris voor de VVD in het eerste Paarse kabinet... en met zijn collega Willem Vermeend, die voor de PVD van de A twee keer een ministerspost bekleden. En we hebben ze weer aan de lijn. Heren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Meneer Vermeend, ik wil eerst met u even terug naar een fragment van vorige week. Uh, toen we u ook spraken, ja. een dag na de presentatie van het regeerakkoord. Laten we luisteren. Ik vind het knap gedaan. Uh, ruim zes weken onderhandelen En het ligt toch maar. En ja, beide, er zijn geen winnaars, er zijn geen verliezers... Uh, uiteindelijk denk ik dat zowel Diederik Samson als Mark Rutte dit aan de achterban kunnen voorleggen... en dat ze uiteindelijk daar uh, ja, uiteindelijk mm. instemming voor krijgen. Nou, dat hebben ze gedaan, meneer Vermeend. Dat ging toch even anders, hè? Hoe, hoe verklaart uh, ja. u het? Nou ja, die instemming hebben ze natuurlijk wel gekregen van de achterban. De achterban. En ja, het gaat nu niet meer over de cijfers, het gaat nu om de geloofwaardigheid van het kabinet. Mm. Uh, ze komen voortdurend met andere cijfers... Ja, en dat werkt natuurlijk niet mee. Dus de onrust, begrijp ik... En, en de onrust veroorzaken ze zelf, zegt u. Ja, jaar. niet veroorzaken ze zelf. Het is compleet verwachtend. Dan weer andere cijfers, dan weer andere cijfers. En je gaat cijfers maken over de komende vier jaar. Dat is buitengewoon ingewikkeld. Uh, de economie verandert, de inflatie verandert, dus dat kan niet. Eigenlijk moet je gewoon per jaar moet je gaan kijken wat de koopkracht zijn... en die moet je volgens aanpassen. En de enige oplossing die je nu nog hebt, ook al het over communicatie... dat je gewoon zegt, uh, wij komen met een uh, aangepast plan... Wat er nu ligt, dat zullen we dus niet doen. En uh, we hebben onrust veroorzaakt. Uh, we bieden excuus aan en we gaan uiteindelijk weer aan de slag. Meer kun je niet meer doen op dit moment. Meneer Linschoten, ja, ja dank u wel meneer Vermeent. Meneer Linschoten, uh, de leider van uw partij en de leider van dit kabinet laat steken vallen, is de kritiek. Hij toont geen leiderschap, hij legt het niet goed uit. Wat moet hij doen? Ja, nu toe is het allemaal niet al te best uitgelegd. Uh, of die geen leiderschap toont, dat zal nog moeten blijken. Kijk, het is duidelijk dat het regeerakkoord... wat ik nog steeds zeer evenwichtig in elkaar vind uh, zitten... één uh, enorme graad in de keel heeft. En dat is die inkomensafhankelijke zorgpremie... Waardoor er een inkomensbeeld ontstaat wat afwijkt van het inkomensbeeld wat ze gepresenteerd hebben. Nou, dan kun je maar één ding doen, en dat ben ik volledig met Willem van Meent eens. Dan moet je de plannen aanpassen. En de beloften die je hebt gedaan op het punt van de inkomenspolitieke bandbreedte ook daadwerkelijk realiseren... En eerlijk gezegd, er is nu heel erg veel commotie over. Maar technisch gesproken is dat niet zo vreselijk ingewikkeld om dat te realiseren. Oké, okay, meneer Vermeerde, ik, ik begrijp veel niet aan hoe dit gaat. Um, maar wat ik vooral niet begrijp is bijvoorbeeld een opmerking van Niederik Samson... dat deze cijfers, nu ook de cijfers van Van Asscher, van Sociale Zaken... aan de onderhandelingstafel besproken zijn. Hoe kan het dat ja, um, er dan toch ja. nog zoveel onduidelijkheid is op dit moment? Dat begrijp ik ook niet. Ik kan mij bijna niet voorstellen... Uh, ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat ze zo gedetailleerd geweest zijn. Okay. Als deze cijfers zo gedetailleerd op tafel hadden gelegen... dan kan ik me niet voorstellen dat de onderhandelaars daarmee ingestemd zouden hebben. Die konden verwachten dat dat onrust zou opwekken. En daar waren ze niet op uit. Dus ik begrijp niet dat dat het echt gelegen heeft. Ik denk, ja, wat een lag... Dat waren gemiddelde cijfers, maar zo gedetieerd tot achter de komma. En over deze hele periode, ik kan me niet voorstellen dat die op tafel lagen. Want hm. dan zou ik het helemaal uh, raar vinden dat ze akkoord gegaan zouden zijn. En meneer Vermeent, uw partij uh, vond het nog steeds een overwinning... want er zou ja. geniveleerd worden, maar daar komt ook niet heel veel van terecht... als je deze cijfers ziet. Is dit nog nee, wel zo'n nee, voetsakkoord? ik laat het, zo zeggen. Laat, het, laat het vrij simpel zeggen. Uh, de Partij van Arbeid heeft ook een probleem. Hoe het er of verkeerd. De, de Partij van Arbeid zit in een coalitie samen met de VVD. Hè. Dat moet een daadkrachtig kabinet worden... En daar is de glans nu al vanaf. Dus ook voor de Partij van de Arbeid is het buitengewoon belangrijk... om heel snel met de VVD rond de tafel te zetten... en tot een acceptabele oplossing te komen. Voor de Partij van de Arbeid komen er nog grote problemen aan... Op het, op het punt van ons slagrecht bijvoorbeeld. En daar hebben ze ook de hulp van de VVD nodig. Okay. Dus ze zitten samen in één schuitje en dat moeten ze dus heel snel oplossen. Meneer Linschoten, nog even terug naar u. Want u zegt, ook, net als voor mij, er moet eigenlijk opnieuw gepraat gaan worden. Maar waar halen ze geld vandaan? Of denkt u dat dit budgetneutraal opgelost kan worden? Nou, hier hoeft geen geld uh, nee. bij te komen. De, de maatregel waar ik het net over had, die inkomensafhankelijke zorgpremie, uh, is een inkomensherverdelende maatregel. Mm -hmm. Die is niet ingevoerd om geld op te leveren. Uh, dus op het moment dat je een dat correctie ook geen aanbrengt, geld te kosten. dan uh, kun je dat op een andere wijze doen. Die moet je goed, goed realiseren. Het, het, het pakket wat er nu ligt, daar zitten heel veel demiverlerende maatregelen in. In de fiscale sfeer, belastingtarieven, ook mm -hmm. het hoogste belastingtarief gaat naar beneden. De zorgtoeslag wordt afgeschaft. Ja. Maar dat ...inkomensbeeld moet voor de Partij van de Arbeid natuurlijk gecorrigeerd worden. God. Alleen dan wel op een zodanige manier eh, dat binnen de afgesproken inkomensbandbreedte blijft. En Duidelijk. dat lijkt op dit moment niet het geval te zijn. Dus Robin uh... Linschoten en uh, Willem Vermeent. Beide heren weer bedankt voor uw commentaar. Er zijn cijfers van het CPB. Nou, laten we bijvoorbeeld twee nemen of wilt u ze allemaal? Cijfers uit de Twitter van Diederik Samson. Ik denk dat het wel realistisch is. Cijfers in overvloed.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 Dit is Radio 1.